Vijf uur. Kees Groot met het nos joulet van een chic winkelcentrum in de hoofdstad Bogota. Een van de slachtoffers is een Française. De aanslag is nog door niemand opgeëist, maar de autoriteiten denken dat de ELN erachter zit. Dat is de grootste overgebleven rebellengroep van Colombia, nadat de FARC vorig jaar een vredesakkoord met de regering overeenkwam. Bij een bosbrand in Centraal Portugal zijn zeker 24 doden en 20 gewonden gevallen. Veel slachtoffers kwamen om toen ze met hun auto ingesloten raakten in het vuur. Onder de gewonden zijn zeker zes brandweerlieden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er verschillende brandhaarden. Een aantal dorpen is volledig ingesloten door het vuur. De premier en president van Portugal zijn onderweg naar het gebied waar de noodtoestand is uitgeroepen. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Na de eerste ronde van vorige week gaat bijna iedereen ervan uit dat de partij van president Macron een grote overwinning zal behalen. La République en Marche kreeg vorige week ongeveer een derde van de stemmen. Door het districtenstelsel in Frankrijk is de kans groot dat de partij uiteindelijk een zeer grote meerderheid van de zetels zal behalen in het parlement. In het centrum van Leerdam heeft een uitslaande brand gewoed in een winkelpand met bovenwoning. De brand brak kort voor middernacht uit. Pas drie uur later had de brand weer het vuur onder controle. Ook twee naastgelegen pannen raakten beschadigd. De brand trok veel bekijks. Vooral uitgaanspubliek wilde alles op de voet volgen, maar de politie hield iedereen op afstand om de brandweerlieden hun werk te laten doen. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Het weer, lokaal kan er mist ontstaan, het is 12 tot 15 graden. De komende dag weinig wind en volop zon bij 24 graden op de Wadden. Tot 29 in Brabant. Maandag kan het 31 graden worden, maar dan is er ook wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht.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 Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a From men, you're from white perfect strength.